Wie nee, neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl en we gaan nog even door. Deze week ook super goedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one vaatwas tabletten. 66 stuks voor maar 3,53. Lidl, je verdient het. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Nou, nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Een megabak blauwe bessen. 400 gram voor maar 2,79. Lidl, je verdient het. Nu de mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Samsung, onder andere Smart.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 Waarom Goedemorgen, 1 over 8, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen. Gemeenten hebben veel last van personeel dat weggaat. Volgens de NOS vertrekt de komende 10 jaar een derde van de ambtenaren omdat ze met pensioen gaan, en die plekken zijn moeilijk in te vullen. Zorgt voor vertraging bij grote projecten, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe huizen. Hoor je bij de NOS? Je ziet dat, dat op bepaalde punten dat al knelt, waardoor eigenlijk de bouw stil komt te liggen, omdat er geen mensen zijn die die bouwvergunning afgeven. Om te voorkomen dat projecten stilvallen, laten gemeenten de gepensioneerden onder meer doorwerken. In Tilburg is vannacht brand geweest in de binnenstad. Een appartement werd verwoest. Vijf mensen, in, en mensen in vijf omliggende woningen moesten eruit. De brandplussers hebben buurtbewoners nog geprobeerd het vuur uit te krijgen... maar het hielp niet. De bewoner van het verwoeste appartement is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En president Trump zegt dat hij een erg goed telefoongesprek heeft gehad... met NAVO-baas Rutte. Ze hebben gebeld over Groenland. Trump heeft gezegd dat het eiland cruciaal is voor de wereldwijde veiligheid. En ook zei hij dat hij naar het World Economic Forum in Zwitserland komt deze week. Op nou, Truth Social, zijn eigen social media platform... plaatste Trump nog een afbeelding waarop hij de Amerikaanse vlag plant... met een bordje dat Groenland vanaf nu bij Amerika hoort. Dan voetbal vanavond staat de Gelderse derby in de KNVB beker op het programma. De amateurs van De Treffers tegen Eredivisieclub NEC. De treffers zitten in een goede flow, want vorige week wonnen ze nog met 4-1 van Excelsior Masluis. De trainer en oud-topvoetballer Theo Jansen heeft er dan ook alle vertrouwen in. We weten al dat we de volgende wedstrijd voor hebben. Daarna misschien Telsen. Ja, dan sta je al in die finale en dan uh, ja, is die, die nog even winnen. En dan heb je Europees voetbal volgend jaar. Dus uh, ja, kat in het bakje bijna Het zijn hier bij de NOS. Als de treffers de kwartfinale van de Berg ook echt halen, is dat een primeur voor de club. Het weer nog van Weerplaatsen. We krijgen een droge dag met veel zon, heel af en toe al het sluierbewolking. In het noordoosten wordt het een graad of 5, in het zuidwesten 9 graden. Op de weg de vertragingen vanaf een half uur. Op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Daar kom je tussen Wildenberg en Falkenswaard. In 9 kilometer met 32 minuten. De A16 richting Plein, 8 kilometer tussen Ridderkerk-Noord en Plein, Dat is de hoofdrijbaan. Een uur en een kwartier. De oprit is afgesloten op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk. Het wegdek is daar ook in slechte toestand. 8 kilometer met 50 minuten. En de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Heteren. 11 kilometer met een half uur. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90's. Wij draaien zo meteen Marco Borsato. Met uh, dromen zijn bedrog. Echt een uh, 90s Classic. Wij gaan het ook over uh, dromen hebben. We hebben namelijk gevraagd over welke BN'er heb je wel eens gedroomd? Of welke celebrity. Het mag dat ook is... een, inter een international star zijn. Echt een prominent. Nou spreken wij zo meteen uh, Christel. Christel heeft een fantastische droom gehad over Formule 1 coureur Lando Norris van McLaren, de huidige wereldkampioen. Nou, daar zou jij ook wel eens over kunnen dromen. Man. Absoluut. En wat wij weten, dat is altijd leuk. Ieder moment gaan er radio's aan in. Uh, in Nederland. Nu. Maar ook nu. En dat zijn allemaal mensen die missen alles wat wij op dit moment aan het bespreken zijn. Want wij willen... Van jou op een akkoordje gooien. We spreken zo meteen. Christel, die heeft dus een droom gehad. Zij gaat dat verhaal vertellen. Maar wij gaan gewoon net doen alsof dat echt is gebeurd met Lando Norris. We gaan ook vragen stellen en zo. En zij vertelt daarover. En ja, jij luistert nu en weet dat het een droom is. Maar mensen die pas over tien seconden hun radio aandoen, die hebben geen idee. Want je weet de meeste dromen zijn betrokken. Wat een klassieker uit de 90s. Een opwarmer voor de top 500 van de 90s. Die hoor je vanaf aanstaande maandag bij Q-Music. Deze man gaan we, denk ik, heel veel voorbij horen komen. Ja, dat denk ik ook, ja. Marco Borzato. Het is uh, 9 over 8 op uh, dinsdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. marie Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Wij hebben Christel aan de telefoon. Christel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij bellen met jou omdat jij een, echt een bijzonder verhaal hebt over Formule 1-kampioen Lando Norris. Want jij ja, he. euh, hebt hem toch een keer ontmoet ook? Ja, klopt. Uh, ik ben hem tegengekomen op een uh, feestje in Ibiza. Hij is namelijk uh, bevriend met uh, Martin Garrix, net zoals uh, Max Verstappen. En uh, ik ben hem daar tegengekomen tijdens, uh, tijdens een feestje maar, in Ushuaia. Maar echt gezien? Of op afstand? Of heb nee, je nee, hem er even gesproken? Ik heb zelfs nog even een fotootje gemaakt. kon mezelf namelijk niet bedwingen. En dat is natuurlijk allemaal heel bijzonder. Maar ja. Christel, jij hebt een bijzonder verhaal. Jij bent met Lando Noors naar een gala geweest. Ja, vertel eens. dat is. was echt wel heel bijzonder. Mijn broertje die is uh, automonteur en uh, ik was op zijn werk. Hij zei van, uh, wij hebben een ticket voor, voor een gala. En uh, ja, ik wou eigenlijk wel dat je met me meegaat. Uh -huh. Dus zodoende zijn wij die kant op gegaan. Maar ja, ik moest natuurlijk wel een, een, een date hebben. En ik ging daar eigenlijk heel van, ja, ik ken er eigenlijk niemand. Ja, mijn broertje. Maar toen kwam ik daar lenno tegen. En wij kwamen dus daar in die grote zaal, uh, uh, uh, in die grote zaal aan. Ja. Op dat gala. En toen nou ja, zijn we eigenlijk aan zo'n ronde tafel terechtgekomen. bij Norris aan tafel. En we hebben heerlijk gedineerd. En ja, het voelde ook echt als een, als een date. Hij was dus op dat moment mijn date. Daar aan die tafel. En ja, het was wel... Uh, dat je denkt, ik ging op werkbezoek bij mijn broertje op zijn werk... en nu zit ik hier op een superdeluxe gala. En dat, dat volgde elkaar dus ook heel snel op? Zo van, je bent daar nou, bij je broertje... en voordat je het wist, zat je in feite op dat gala? Het, het, het was in dat weekend, ja. ja. En toen ja. ga je dan mee. En ik zei, nou ja, dat, dat, dat klinkt wel goed. En waar heb je over gepraat met Lendo? Ja, vooral over racen en Formule 1 en auto's. Ja, waar moet je het er ja. anders over hebben? Ik zou precies hetzelfde doen, inderdaad. Het, ja. Als hij jouw date was op dat gala... wat, zoals het nu klinkt, goed klikte... Voor beide onverwacht, maar goed klikte... wordt er dan ja. ook een beetje geflirt? Nou ja, het voelde wel echt als een date, zeg maar. Gek, ja. Ja, wow. en daarna ook wel gewoon gezellig contact uh, nog even gehouden. Maar nou ja, uiteindelijk... Uh, ja... Verwacht het dan toch, hoor ik en alles, ja, dat contact. Ik ja. Ja. moet ook zeggen dat hij heeft tegenwoordig een prachtige vriendin. Die wordt ook heel vaak in beeld genomen op het moment dat er uh, gereisd wordt. En voor hetzelfde geld, heb je kristal gezien? Had dat kristal kunnen zijn? Had dat kristal ja? kunnen zijn, natuurlijk. Fascinerend. Ja. Ja, Denk je nee. er nog wel eens aan terug? Ja, jawel, vooral als dan Formule 1 op is, dat denk je ja. toch wel weer terug aan en dat je, moment dat je dat, dat zag. En kun je dat gevoel dan ook wel oproepen? Want dat is ook heel vaak gek, dan kun je op de ene of andere manier toch nog dat gevoel heel erg oproepen, hè? Ja, nou, ik, wel dat je denkt, hey, als ik er nu ook weer over praat, dat ik er gewoon heel blij van word. Een ja. heel blij, warm gevoel, zeg maar. Ja, dat snap ik, zeg. Hé, hey, het uh, Formule 1 seizoen begint uh, in maart natuurlijk in Australië. Denk je dat uh, jouw Lennon Norris weer uh, wereldkampioen wordt? Ja, ik wacht tot de eerste race af. En dan uh, probeer ik altijd een beetje uh, een, een voorspelling te maken. Maar dit jaar zat ik goed dat ik uh, hem toch de kampioen gaf. Juist, precies. Ja. Nou, dan gaan we gewoon uh, wat jou betreft in 2026 weer voor, toch? Nou. Ja hoor. Dankjewel voor je bijzondere verhaal. Echt schitterend om te horen, Christel. Nou, helemaal goed. bij Q music en Stay. Ja, we hebben het dus over welke celebrity je wel eens hebt uh, gedroomd. Je hoorde net uh, Crystal, die had een prachtige droom over uh, Lennon Norris. Ja, die was met Lennon Norris naar een gala gegaan. Nou, ze vertelde het zo goed dat het wel echt leek. Hallo Kitty. Hi. Over uh, welke celebrity heb jij wel eens gedroomd... of misschien wel meerdere malen? Uh, Orlando Bloom. Orlando oh, Bloom. De acteur natuurlijk uit Lord of the Rings. De ex van Katy Perry. Jij heet Kitty, Echt? Kitty Perry, Katy Perry. <laughs> ja. hey, wat wat doon die over Orlando Bloom? Nou, dat ik samen met hem uh, een, een Lord of the Rings film uh, ging uh, maken. Zeg maar, uh, dat ik een beetje met hem speelde. Dat je een beetje met en, hem speelde. Ja, ja niet met hem speelde, maar samen acteren zeg oh, maar. Okay, okay. Hey, en hoe zag dat er dan uit uh, waren jullie met Gandalf waren jullie op zoek uh, naar de orks uh, was ik een Gollum er nog bij <hums> wat ik kan herinneren is sowieso wij zaten samen op, of niet samen maar we zaten op een paard ik in zwart hij in andere kleuren daar weet ik niet meer yeah. en ik was verkleed als uh, net zoiets als uh, Eowyn, zeg maar als een elf net zoals hem ook zijn beetje Um, en dat we samen een gevecht aangingen. En ik denk tegen Colombs, ja. De, in ieder geval, we waren op de paard aan het rennen. En uh, aan het schreeuwen met onze wapens omhoog. En uh, ja, op een gegeven moment hadden we dus een soort van steekbeweging gemaakt. En toen was het uh, af... En toen kon ik afstappen. En er was klaar de scène, zeg maar. Ik kan, ik kan toch zo jaloers zijn op uh, dit soort dromen. A, ik vergeet <laughs> mijn dromen altijd. En als ik droom is het altijd... Zo, dan denk ik echt, nou, ze moeten mij echt opsluiten. Weet je wel. Ik, ja. Als ik weet wat ik heb gedroomd... dan schrik ik altijd van de krankzinnigheid van mijn dromen. Hier zit tenminste ja. nog een verhalend component ja. in. Met Orlando bloem, Orlando bloem of een paard. Maar, ja. ik, ik ben dan nou wel benieuwd... Kitty, had jij net de trilogie van Lord of the Rings gekeken? Of hoe kom je nee, hierbij? Nou, volgens mij wel deel 1 of zo. Uh, inderdaad, een paar dagen van tevoren hadden we wel eens gekeken. Ja, want je kan het dan... Je kan het namelijk ook zo moeilijk sturen, snap je? Dus Kitty, kijk, als ik nou zo weten... Uh, je moet eerst Lord of the Rings kijken en dan gegarandeerd droom je over Orlando Bloem. Ja, nou ja. En dan kan ik zeg maar nog de clip van Ademnood aanzetten, ja. zodat ik over Katja Schuurman droom. Maar dat, dat is dus niet te doen, snap je? Nee, nee, dat, ja, ik weet niet waarom het er kwam. Ik was ook, uh, uh, ook spontaan een producer, uh, zeg maar, dat ik iedereen aanstuurde daaraan en dat ik die schreeuwen van jij moet dit doen en jij moet dat doen. Geweldig. Dus degene die dat produceert, zeg maar, die. Uh, ja, Goh. daar hielp ik mee mee, zeg maar. Wow. Ja. Je had echt meerdere rollen. Je was acteur, je ging ja. achter Orx aan. Je was ook nog de producer en de regisseur in één. Je hebt echt een hele ja, drukke alles. nacht gehad. Je bent waarschijnlijk doodmoe <laughs> op je werk aangekomen. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hé, hey, je werkt vandaag, uh, Kitty. Doe ik, dankjewel. Hoi, hoi. Doeg. Is het nou uh, jouw droom om uh, 2.500 euro te winnen op de radio? Dan zou ik zeker blijven luisteren, want vier op een rij komt eraan. En eerst Archer en Pitbull. Asscher, Asscher, Asscher. Yeah, man.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 Dank je, DJ. <laughs> Zometeen bij Mattie en Marike... zijn jouw gedachten... 2500 euro waard. Mattie en Marike's... vier op een... Vier op een rij, elke ochtend... half negen bij Q Music. Mattie en Marike... Had a bad habit... Of missing love.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 Taylor Swift. En uh, Open Light. Schappig. Er uh, tekent zich een trend af in de vraag over welke BNR, schuine streep, prominent of celebrity, heb je wel eens gedroomd? Er is één BNR over wie vaker wordt gedroomd ja. door meerdere personen. Hm. En je gaat het niet verwachten. Je gaat die naam horen en je denkt: Nou, waar, welke konijn komt het nou uit de hoop? Uh, wij zijn het overigens niet. Nee. Je denkt dat Matthew en Marieke, die gaan het weer over zichzelf hebben. Nee, nee. Wij, zijn, wij zijn het niet. Durf... Oek, je schuurman ook niet. Nee, goed. durf ik echt wel te zeggen dat deze naam is... Uh, ja, toch binnen bijna heel Nederland wel bekend. Dus het is ja. een household name, zoals zeker, je dat al zegt. Zeker, zeker, En zeker. waarom komt deze figuur zo vaak voor in de, de, in de dromen van onze luisteraars? Hoor je zometeen, eerst spelen we zo direct vier op een rij. Jouw kans op 2.500 euro en een straatstaatsauto. Wil je meespelen, zijn de lijnen nu geopend. 09099596. En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, dat gaat onder andere over personeel van de Efteling. En oh. die hebben een verbod gekregen...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 Goedemorgen, je luistert Matty en Marieke. Twee over half negen, de vertragingen op de weg langer dan een half uur... die zijn op de A16. Van Beda naar Rotterdam kom je tussen Hendrik ambacht en Rotterdam Centrum in 11 kilometer met 38 minuten. A28 naar Amersfoort tussen Strandhorsten en Nijkerk... door een slecht wegdek, drie kwartier over negen kilometer. En op de A50 naar arnhem 38 minuten tussen Bankhoef en Heteren. We krijgen een uh, droge dag met veel zon af en toe wat sluierbewolking. In het uh, noordoosten wordt het een graad of vijf. in het zuidwesten een graad of 9. Annemarie, het laatste. Goedemorgen. Het aantal mensen met een gokverslaving neemt toe. En dat komt vooral door online gokken. Dat zegt de verslavingszorg tegen Hart van Nederland. Met name jongvolwassenen volwassenen gokken meer en intensiever dan voorheen. Maar ook onder volwassenen stijgt het aantal hulpvragen. Ook Lia kwam in de problemen. Dag en nacht ben je alleen maar bezig met het gokken, met het spelen... proberen dingen terug te halen. Vooral het liegen en het bedriegen, dat is ook hetgene... waardoor je ook steeds vader in dat cirkeltje komt. Want je durft ook gewoon niet meer eerlijk te zijn. In negen maanden tijd verloor zij ongeveer 12.000 euro. En vaak zoeken mensen pas laat hulp als schulden, stress en problemen... op het werk en school zich al enorm hebben opgestapeld. President Trump heeft een appje van NAVO-baas Mark Rutte gedeeld. Daarin staat dat Rutte tijdens de top in Davos... iets gaat zeggen over het werk van Trump in Syrië, Gaza en Oekraïne. De NAVO heeft nog niet gezegd of het appje ook echt van Rutte is. Trump is sowieso druk op zijn socials, vooral op zijn eigen platform dan. He, Truth Social, hij plaatst al eerder uh, in ieder geval net een afbeelding... waarop te zien is dat hij de Amerikaanse vlag plant... met een bordje dat Groenland vanaf nu bij Amerika hoort. Dus die vlag plant hij dan op uh, Groenland. Wat gaat er nou precies gebeuren op dat World Economic Forum? Ja, dat is eigenlijk een, een hele grote vergadering van uh, een paar dagen... die uh, deze week uh, begint in Davos, dus in Zwitserland. En er komen er duizenden nou, hele belangrijke mensen bij elkaar. CEO's, maar ook politici. Trump komt, uh, komt dus, en het wordt een beetje ja, verwacht... de grote Trump-show uh, dit keer met al zijn uh, nou, omstreden plannen, laten we het zo zeggen. Ja, En daar wordt vergaderd over uh, politiek, uh, internationaal en uh, de economie. Die is al ruim 50.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosie in Utrecht, meldt Hart van Nederland. De afgelopen dagen zijn er verschillende inzamelingsacties gestart. Veel woningen en bedrijfspanden raakten zwaar beschadigd... of volledig verwoest na die explosie van vorige week. De steeg waar die ontploffing was... blijft voorlopig beveiligd om mensen weg te houden. Personeel van de Efteling mag onder werktijd geen TikTok-video's meer maken en plaatsen. Ook buiten werktijd mogen ze dus geen filmpjes meer maken in hun werkkleding. Er duiken de laatste tijd veel video's op van medewerkers die een dansje doen... of van alles vertellen over hun werk. Nou, Even een voorbeeld van zo'n video. Kom met me om een in de Efteling te werken. Ja, je dat, een je niet of het moeten night zodat ze niet tegen pretpark zijn ik loopings zegt de Efteling... dat ze blij zijn met hun enthousiaste ja, medewerkers... maar dat ze niet willen dat er filmpjes opduiken... die niet passen bij de parkbelevenis. Ja, ze willen daar eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Ja, ik snap het wel. Want je wil ja. natuurlijk een beetje de droom levend houden hè, van, van zo'n pretpark. Eigenlijk doen ze er alles aan om je nooit de achterkant te laten zien. En op TikTok is het juist een trend om wel van alles de achterkant te laten zien. Maar wat een leuk feitje dat die achtbanen moeten blijven lopen... of rondjes moeten blijven draaien op het moment dat het vriest... omdat het anders vastvriest. Dan heb je vastgevroren baron. <lacht> en ik, ik vind het idee. Dan zit je heel lang boven. Ja, maar het, het, het idee. Ik kijk ook wel eens onride samen met Jip en Noah. En dan zet ik ze in een wasmand voor de televisie. Trouwens, een dikke tip voor op de zaterdagochtend. Als oh, je ja. kinderen weer zwakker zijn om vijf uur 's nachts. Dan zet je ze dus in een wasmand en dan zet je een onride aan. En dan doe je alsof de wasmand het karretje is. Mag ik daar ook een keer in? Su tuurlijk lieverd. Leuk. Dat en dan, erg dan leuk. is het park heel vaak leeg. Dus dat vind ik fascinerend om te zien. Vanuit de piton zie je dan dat karretje gaan. En dan is het park verder helemaal leeg. En het idee dat dan die Python in zo'n leeg park aan het, aan het, aan het, aan het uh, rijden is, vind ik heel leuk. Bij, uh, we hebben het de hele ochtend al over welke BN'er je wel eens hebt gedroomd. Ook ja. prominent. Hallo Brit Dekker. <lacht> Hoi, goedemorgen. Ja, ja, dus, en, en dus om verwarring te voorkomen, het is dus niet de Brit Dekker. Nee. Maar om de verwarring een beetje groter te maken, je werkt wel met paarden. Ja, dat klopt. En hey, kom ja. je dan Brit Dekker ook wel eens tegen als je met, met, iets met paarden doet? Nou, ik ben er wel een keertje tegengekomen op wedstrijd, op het, uh, op het NK. Toen moesten we na elkaar. En ben, ja. ben, ben jij ook blond? Mm, zo'n beetje. Oh, zo beetje <laughs> maar, als je dan na elkaar staat ja. uh, opgesteld bij zo'n wedstrijd, dat is toch ook heel verwarrend voor mensen die komen kijken? Jazeker, ja, er komen ook heel vaak kinderen die, uh, uh, die staan dan al bij mij aan de, aan de ring, zeg maar. Of ook volwassen hoor. En dan uh, ja, Noor, mijn uh, vriend en mijn moeder vaak van, ja, ze moet nu toch echt uh, ja, ze moet nu toch echt beginnen. Maar ja, dan zie ze mij. En dan denken ze toch van ja, hoe kan dat nou? Ze moet nu uit. Oh, ja. Oh. Ja. Hey, ja. En, en dan ja, en, en dan ben jij het. ja, ja. ja Dat klinkt <laughs> een beetje vervelend. Maar, ja. Ja. Nou, ja. wij zijn echt alles behalve teleurgesteld dat je er bent. We gaan vier op een ruimte jou spelen jouw kans op 2.500 euro. Brit, met wie wil je spelen? met Mattie. Oh, met mij? Wat nou, leuk zeg. Nou, het beste paard van stal. <laughs> Oké, okay, dan ga ik de studio verlaten. Brit, zodra Mattie de deur uit is, heb ik vier woorden voor jou. Ik hoor graag jouw allereerste associatie. En als uh, Mattie zometeen terug is en precies hetzelfde zegt, krijg je dus 2,500 euro. Jouw eerste woord is goed. Brit. Brit. Och, Brit is van paard gevallen. We zijn Brit kwijt, volgens mij, of niet? Hebben jullie nog contact met Brit? Nee, ze is inderdaad weggevallen. Oké, okay, nou, we gaan het wel even zien. -music, Mattie en Marieke. Dan spelen we het zo meteen, hopelijk met Brit, na Smit. maal smith. you. Ja!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 Oké, okay, fijn. De verbinding was weggevallen, maar we hebben je aan de ja. lijn voor vier op een rij. Ik ga gewoon meteen die vier woorden aan je geven, oké? Okay? Ja, dat is goed, ja. De eerste is goed. Fout. Toetsenbord. Typen. Typen, zeg je daar. Jeuk. Krabben. Krabben. En croissant. Frankrijk. Frankrijk. Dit zijn jouw vier woorden. Liggen ze gelijk met Matty? Horen we naar Katy Perry? de Rhythm. We spelen vier op rij met Brit uit IJsselstein. Goed, fout, toetsenbord, typen, jeuk, krabben en croissant. Frankrijk. Goed, fout, toetsenbord, typen, jeuk, krabben en croissant. Frankrijk. Het ziet er gewoon hartstikke goed uit hoor, Brit. Nou, ik hoop het. Ja, ik zit een beetje de app op te kijken. Goed gedaan, vier woorden precies hetzelfde. Zegt ook Daphne, ook Patricia heeft met jou vier op een rij. Rob heeft nog wel broodje bij croissant. Ja, het zou lekker zijn. Het is voor het laatst dat het vier op een rij was. Op 25 november. Um, dus ik ga Mattie erbij roepen. En dan, en dan gaan we zien hoe het, hoe het komt. 2.500 euro yeah. en de straat staat sloten. Ja. Yeah. Oké, okay, Mattie stapt binnen. Het eerste woord. Ik, Margeel, ik... ik heb het idee dat ik een week op de gang heb gestaan. Uh, oh, ja, we hebben je iets langer buiten gelaten. Oh, oké. Okay. Uh, zat ons eigenlijk Altijd wel. bang dat ik vergeten word. Dat het was eigenlijk wel lekker een keertje. Uh, nee, we hadden even problemen met de verbinding met Brit. Het eerste woord dat ik aan haar heb gegeven is goed. Fout. Toetsenbord? Computer. Oh, jammer. Jammer. Heb je er nog eentje in de tas? Muis? Nee. Wat zei jij Brit? Typen. Typen. Oh ja, nou dat had misschien wel een keer gekomen, maar nee, het zat niet bij mijn eerste woorden. En bij jeuk? Jammer. Krabben? Zeker. Croissant. Bakker? Nee, Frankrijk. Oh. oh, Dat scheelt. Ja, dat scheelt. Dat was twee op een rij geweest. Ja, hadden we niet gedacht, we hadden een goed gevoel over, maar uh, het is niet anders. Jammer yeah. zeg. Fijne dag, Brit. Jammer. Dankjewel, jullie ook. Hoi. Dat was uh, Doei. Br Brit Dekker. Die werkt uh, met paarden. Ja. Maar dan niet, niet de. Nee. nee nou ja, ze is de. wel de, maar niet die ene. <laughs> Zometeen uh, over sport gesproken. Na 9 uur bellen wij met Joep Weddemars. Bij Music en uh, Rolling in the Deep. Het is nog. 17 dagen. Tot de Olympische Winterspelen in uh, Milaan. Gisteren op dit tijdstip, Luc, spraken wij Suzanne Schulting. En wij hebben een, uh, ja, een combi-deal eigenlijk. Want als je Suzanne tegenwoordig hebt, dan heb je vaak Joep wel maar zo. Ja, leuk is dat. Zij schaatsen natuurlijk allebei, maar ze zijn ook een setje. En uh, Joep, ja, die heeft het echt in de genen. Klopt, klopt. Dat is natuurlijk de zoon van Erwin van ben -en, en ik kwam wat beelden tegen, 15 jaar geleden. Toen werd de jonge Joep geïnterviewd bij het afscheid van zijn vader in Tijalf. Toen mocht hij zelf even een rondje over de baan schaatsen. En toen werd er gevraagd, hoe ging dit eigenlijk, Joep? Ja, het gaat goed. Hey, en uh, ga je goed worden? Dat weet ik nog niet. <lacht> de schaatswedstrijdjes heb je nog niet gedaan? Jawel. In Deventer, Enschede. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Nou, oh, dat is ook wel leuk eigenlijk. Ach, oh, wat schattig dat kleine stemmetje dan in de wetenschap... dat hij nu zo goed is geworden. We spreken hem na negen uur. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Adel graag mee, stelde ik haar gerust.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 Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa, op ElizaWasHeer.nl. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Camp Private Banking. Kom wintersporten bij Sport City. En maak van sport een gezelligheid. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien. tango? Um,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 Naar nou, niet te stoppen? Check de voorwaarden op Vodafone.nl slash batterijgarantie. De KFC Meal Deal voor 4.99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Nu bij Vodafone. De Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op Vodafone.nl. Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig.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 Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor.